Het weer overwegend bewolkt en in de loop van de avond gaat het regenen. Morgen eerst grijs en nat, later kans op zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen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 Met Mario Zandvoort, zaterdagavond op CCSN. <applacht> the music of falling water and I don't mean rain don't give me that pain don't corner me with that poetry thing I'm sitting on a rock at the edge of the world the red earth and the ocean are below me locked in the distance I'm erosion put a rock on me Strand door de duin en het centrum van Zandvoort. Bijzonder goedenavond, mijn naam is Mario Zandvoort. En iedereen hoort hier van 9 tot middernacht het eerste uurtje, beste van dance en RB op de radio. En natuurlijk het tweede en derde uur chef van DJ Mouse met zijn global house vibes. Als opening horen we Mark Knight, D-Ramirez versus Underground met Downpipe. En dat was natuurlijk de Army van Buren remix. Komen uur een hoop lekkere muziek. Ik heb een beetje shownieuws voor je, Calvin Harris. Die, die doet het beter als Chesto. En de laatste berichten dan. Nieuws over Ben Saunders. Ik heb natuurlijk de party update, wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaan. En natuurlijk het team boven beste platen van de dansgroep. er is muziek, want daarvoor zie ik je natuurlijk aan je radio gekleid op deze zaterdagavond. Straks de party update, maar eerst hier Alice Cardino. Cute met naamgenoot Mario met Beautiful. was de laatste screen van Katy Perry met Roar. Daarvoor hoorde je Jesse J met It's My Party... en ook nog Alice Codino. Fusing Mario met Beautiful ZFM Zandvoort. Zaterdagavond, Ik heb nog even nieuws over Ben Sanders. Die lijkt het ervan te nemen, nu hij weer vrijgezel is. Maar als je goed oplet, dan merk je toch... dat hij niet helemaal los kan komen van zijn kinderidool. Een tijdje terug had Ben het uh, nog uh, gezellig met Yvonne Koolwijnen, oftewel Kate. Die relatie is nu over. Maar nu lijkt hij zijn aandacht te hebben gevestigd op, uh, op Josje. En dat is natuurlijk uh, de dame van K3. En dat werkt toch allemaal een beetje in dezelfde doelgroep, hè? Tijdens de opening van de Coca-Cola Store in Amsterdam twitteren Ben uh, een fotootje van zichzelf. Oftewel echter vette player. De man met de tato's, zonnebril op en een, uh, en een beker in zijn klauw. Dus uh, ja, misschien binnenkort uh, Ben Sanders en Josje van K3. Je weet het niet, hè? we gaan het allemaal horen hier op de... Radio. En ik heb ook nog even muziek over Calvin Harris. Nee, niet muziek, nieuws over Calvin Harris. Oftewel een ranglijstje. En daar houden we wel een beetje van. En er zijn van die lijstjes waarin je zeker niet bovenaan wil staan. Ofwel natuurlijk, en in dit geval zeker, bijvoorbeeld het lijstje van best verdiende DJ van 2012. En dat is uh, niet dan. De laatste berichten waren het een tijdje geleden nog dat Chesto de best verdiende DJ was van, uh, van de wereld. Nou, ik kan je vertellen, hij staat op nummer 2. Jarenlang stond Chesto dan bovenaan. Maar uh, Calvin Harris is zijn opvolger. En de Thijsing report berekende dat Chesto 32 miljoen dollar verdiende... Dat is natuurlijk zeker niet verkeerd. Ik kom niet eens op de, op de helft, niet eens op een derde, denk ik. Maar Kelvin uh, Harris, die uh, heeft maar liefst 46 miljoen dollar bijgeschreven. Harris reageert heel nuchter. De vlucht, is, uh, de vlucht die dance muziek de laatste drie jaar heeft gemaakt is astronomisch. Ik had het geluk dat ik op het juiste moment op de juiste plek was. En uh, trouwens, David maakt maakte top 3 compleet met 30 miljoen dollar aan inkomsten. En mannen als Avro Jack en de Avisi haalden rond de 20 miljoen binnen. Nou, met een miljoentje ben ik ook zeker tevreden. CFM Zandvoort, The Nightwalk, zaterdagavond. Een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. We gaan door met muziek van Fergie. Fergie, hoe je ook wil noemen. Fergie heet ze volgens mij, dat is beter uitgesproken. Fergie, de dame van The Black Eyed Peas. Af en toe doet ze het solo net als Will I Am. En hier zingt ze A Little Party, Never Kill Nobody. All We Got, je hoort nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. Just one night all god. I'm Just one night all god. I'm Just one night all the god. Just as right I ain't got time for you, baby Either you're mine or you're not Make up your mind sweet baby Right here What a Ain't gonna fly, no I I I It don't mean a thing if I Give you my heart, if you tear it apart No, I I it don't mean a thing if I Are you ready? Zaterdagavond op CCCF Sam Zandvoort is de tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond. Nou, vanmiddag hadden we een feestje wat nog steeds bezig is. Nu tot de 1 uur vannacht. Je hoeft er niet naartoe hoor. Ja, het kan wel, maar voordat je er bent. Hè? Het feestje Summer Dance Festival. Ik ben er eventjes geweest. Het is leuk. Roog was Punkerman. En op dit moment uh, is uh, Miss Crown aan het draaien achter de boots. Facejackers was de Wildstyle. Nou uh, ja, gewoon de wel op te noemen, Maar het, het, het duurt tot 1 uur nu dus. Uh, ja, voordat je in Almere bent en... Ja, en voor die kaart en die intrekt, dan zou ik zeggen van... Ga lekker naar een ander feest. Die dreef trouwens 75, dus het valt op zich mee. Maar ja, voor een uurtje anderhalf eh, het lijkt me nog niet echt, hè. Eh. Leuke feestjes natuurlijk al. Zoals altijd, de Escape in Amsterdam. Het feestje Brainwash. Het is zijn eigen voor zijn Raymundo. Hij doet het samen met Gabriel en Castellon. Miss Band, die komt even voorbij. En uh, het begint allemaal, of het is eigenlijk al begonnen moet ik zeggen, om half negen. En het duurt tot vijf uur in de ochtend en inderdaad is 16 euro. En voor meer informatie check eventjes escape.nl. Daar vind je al die informatie over escape met het feestje Brainwash. In de Melkweg hebben we vanavond het uh, wekelijkse feestje Encore. Het begint de pak een rond de klok van 12 uur, het duurt tot vijf uur in de ochtend. Dan krijg je helemaal vanavond voor je kiezen hip-hop en RB met DJ Flava, SP en Wax Friends. Vanavond dus in de Melkweg het feestje Encore. En vanavond, vanavond een leuk feestje in een leuke locatie. Luxe locatie moet ik zeggen. Het Hilton Hotel in Amsterdam. Het heelt in Amsterdam met het feestje House of Bad Habits. En het is al bijna afgelopen. Het duurt tot 11 uur, dus ja, om er aan om toe te gaan. Maar deze bijzondere locatie is vanmiddag al begonnen om 1 uur. De intrain was 30 euro. Ja, pak bij 29,50 euro. En uh, ja, onder andere Lucien en Ford waren aanwezig. En nog veel meer. Maar hè, het feestje is ook bijna afgelopen. Dus ook eigenlijk zonder van de moeite om dat feestje ook nog even voor te gaan lezen. En volgens mij hebben ze zich gisteravond ook voor gelezen... En vanavond in de cent hebben we het feestje Rivella. Ciao, zoiets dergelijks. Het uh, begint op 10 uur, duurt tot vijf uur in de ochtend in de cent. En voor meer informatie, eventsbr.com. En dan vind je al die informatie en wie de komen draaien. Ik heb echt totaal geen flauw idee. Het gaat gewoon niet op de flyer, dus waarschijnlijk een heel grote verrassing. Maar zeker de moeite waard in de cent, dus in Amsterdam. En vanavond in uh, Jimmy Woo hebben we het feestje Beast is 15 euro. Begint om 11 uur en duurt tot 4 uur in de ochtend in uh, Jimmy Woo. En wat krijg je allemaal? Onder andere de Lillian Reuben en Aaron Gill. Michael Mendoza. Devin Vilein, Penny West. Dana. Nee, Dina moet ik zeggen. Dina eigenlijk. Frankie Torres. En vocalisten 6. En voor meer info check even dus JimmyWoo.com. Begint allemaal om 11 uur de duurt tot 4 uur in de ochtend het feestje. Peace. En vanavond in Haarlem hebben we het feestje in de Stalker. Het feestje Stalker present, Micro Valley en Miss Malera. begint allemaal om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Iedereen 8 euro aan de deur. En voor meer info, check clubstalker.nl. En natuurlijk de line-up. Nou, Garnet het anders. Valley en Miss Malera en Bob Vos. Dat krijgen we dus allemaal voor je kiezen in de Stalker vanavond. En vanavond iets dichter in huis. Bij huis, moet ik zeggen. Vlak bij huis. Hè. In onze eigen badplaatsje hebben we het feestje in Club Exposure. begint om 11 uur tot 5 uur het feestje Rumino Cito, Party After. Dit om 11 uur, 5 uur in de ochtend. Voor meer info check even kiezen. ClubExoMotion.org, want ook op deze flyer staan gewoon geen, geen line-up. Dus waarschijnlijk gewoon de resident DJ's. Ik zou gewoon even gaan kijken, in ieder geval het beste van trends. En dat waren de feesten voor deze zaterdagavond, 17 augustus 2013. En dan krijgen we wel eens de vraag van uh, vorig jaar, hè? Toen uh, vertelde je ook nog wat voor feestjes er allemaal uh, op de zondag waren, vlakbij. Nou, dan gaan we even snel kijken. Morgenmiddag op strandtenten, in de strandtent op uh, Bloemendaal. Het feestje in, in Bloemingdale moet ik zeggen. Bloemendaal in uh, Bloemendaal aan zee. Het feestje TikTok at the Beach begint om 5 uur. Nu tot de middernacht met deurcaps. Valerio, Sam Fox... Abstract David Ghetto, Kleine Dondersteen en Casey Jones. Dat is morgenmiddag vanaf 5 uur op het strand van Bloemendaal in Bloomingdale. Het feestje TikTok at the beach. En ook morgenmiddag hebben we een feestje in Woodstock. Het feestje Eat Everything at the beach. Met natuurlijk Eat Everything en Sam Probe. Het begint om 3 uur, duurt tot middernacht. En voor meer info, I loveklik.nl. Daar vind je al die informatie over het feestje. In Woedstock 69 in natuurlijk Bloemendaal. Morgenmiddag dus vanaf 3 uur. En de place to be in Bloemendaal, beachclub vroeger. Morgenmiddag het feest. Ex-Pornstar Booty Call. Begint om 2 uur. Duurt tot uh, middernacht deze 15 euro. En voor meer informatie check eventjes uh, expornstar.com. En wie komen er allemaal? Yellowkla, Mylon, Nachtbrekers team, uh, DJ team, rule, chicky, poenus, tesskek, dieren en host het bij MC Sherlock. Dat is morgenmiddag vanaf 2 uur in Beach Club Vroeger. Tot zover de feestjes. We gaan terug naar de muziek. Wat dacht je van uh, Goody Mob Using Seaglo Green zelfs plageblek vandaag. Goody Mob and Seal Agreement, I'm set. You're the New Year's on GFM. Oh, oh, oh. <laughs> Boy, in I'm the a <laughs> super trio, nigga, blood When the black goes queer, sorry, we the real. With burner totals on both coasts. Deep ties with both sides on both coasts. O G I Joe. Puss dog nigga <laughs> The fuck I like it ain't no thing. Huh? Some of us just like to read. What's of love. Lady Gaga heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Applaus! Daarvoor wil je de laatste geniet van Pharrell met Happy. En ook nog Goody Mob fusing CeeLo Green met I'm Set. We gaan eens even kijken wat de 10 boven beste, meest populaire plaatsen zijn voor de dansgroep. Oftewel de, de House Top 10. Op 10 deze week, Terry en Simone Vitulo met Let Yourself Go. Op nummer 9, Bad Slim en Riverstar met Eat, Sleep, Rave and Repeat. En nummer 8 deze week. Timo Vitulo, DJ Pipi met House Jack. Op nummer 7, David Jones, Aqua Diva. In de Rimo's van Le Books met het nummer Sunny. Op nummer 6, deze week, Claude van Strook. Met de The Clapping Track. En op nummer 5, The Man uit Italië. Stefano Navarini met The End. En op nummer 4, The Criminal Vibes. De opvolger van de Finally. Uit het Nietzsche staan ze op nummer 4 met Calibra. Nee, Calabria moet ik zeggen. En deze week op 3. Vorige week ook op 3. Federico Scavo met Funky Nassau. En op 2, ook alweer de Criminal Vibes. Twee plekjes in de top 10. Want dan dit keer met een oud nummer van CZ uh, Pellister. Oftewel, finally. En deze week op nummer 1. in de house top 10. De team boven... De, de nummer 1 in de tien boven beste platen van de dansvoet. Hebben we J.L. en Afterman met uh, Should I Stay or Should I Go. Dat was de top 10. Terug naar de muziek. Hier is Bandy Lake. Samen met Milk Sugar met Tribute. Of, uh, de man die in het lijstje mag opgevolgd worden bij Chesto, Armin van Buren en Afrojack. het was uh, Martin Garrix met Animals en daarvoor hoorde je Bandy Life versus uh, Milk and Sugar met Tribute. Het eerste uurtje zit erover op van de Nightwalk zometeen. Twee uur lang de Global Housewise met DJ Mouse. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Justin Timberlake onderweg. We take back the night meneer Stieren, Mr Maap en Paulo Barbota met Get Up Everybody. En ik zeg tot zometeen na de break. Good, on it. Uh. Uh. Uh. Listen. Uh. Yeah, this was your city. You did it all and won't broke every law except for one, babe. A tractor. Are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, I wanna do something right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 Until there's nothing left, the dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath.